Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Nightwalk. Zit je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. It's Nightwalk. Uh. Nightwalk. Exclusive Nightwalk Mix on ZFM. So you're listening to the Toca Cabana radio show.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 So The consistent, the consistent, the consistent, the consistent, Sou a Natizinha e você tá ouvindo agora Toca Tocacabana Radio Show. Y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 to the Tococabana Radio Show. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. This is Natizinha and you're listening to the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 Bij het Guggenheim Museum in Bilbao hebben zo'n 100 mensen naakt gedemonstreerd tegen het stierenvechten. Dit weekend begint het jaarlijkse stierenvechtersfestival in de Noord-Spaanse stad. En onlangs besloot het parlement van de regio Catalonië, waar Bilbao onder valt, het stierenvechten in de regio vanaf 2012 te verbieden. De betogers zijn blij met dat besluit, maar protesteren tegen de stierengevechten die nu nog worden gehouden en die elders in Spanje gewoon doorgaan. De honderd betogers lagen besmeurd met rode verf op straat als symbool van het vergoten bloed. Op de Prinsengracht in Amsterdam hebben veel mensen op de kade en in bootjes het Prinsengrachtconcert bijgewoond. Dit jaar stond de Franse pianist Jean-Yves Thibaudet in het hoofdprogramma.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 Het weer, vannacht overwegend droog en nog 17 graden. Overdag vrij veel bewolking en vooral in de middag...